...dat ik u bijeen heb geroepen... ...is dat het hoofdbestuur wil dat het bureau voortaan duidelijker als een eenheid naar buiten treedt... ...om te voorkomen dat we bij de komende bezuinigingen worden opgesplitst. Is daar dan kans op? Ik dacht nu juist dat het gevaar geweken was. Daar is altijd kans op. Er is op het ogenblik toch geen sprake van? Nee, maar dat kan veranderen als straks de nieuwe begroting gepresenteerd wordt. Maar ik heb het nu niet over de bezuinigingen, ik heb het over de wens van het hoofdbestuur... Om aan die wens tegemoet te komen, stel ik voor om het bureau de naam te geven van meneer Beerta. Hij heeft daarvoor toestemming gegeven. Op 6 september wordt hij 80 jaar. Dat is een uitgezochte aanleiding. Ik stel voor om de nieuwe naam op die datum te doen ingaan. Heeft iemand daar nog vragen over? Niemand? Hoe gaat het bureau dan precies heten? Het AP Beerta Instituut. Kan het niet beter het Anton P. Beerta Instituut worden? Nee. Meneer Beerta liet zich nooit bij zijn voornaam noemen, behalve door intimie. Waarom moet het nou juist meneer Beerta zijn? Begint dat niet erg op persoonsverheerlijking te lijken? Ik bedoel, waarom moet het nu weer een man zijn? Volgens mij is D. Haan veel belangrijker geweest. In ieder geval voor de afdeling volkstaal. Een andere naam is niet aan de orde. Maar waarom dan niet bijvoorbeeld het Beerta Haan-instituut? Dat is toch onzin? Meneer Beerta heeft ons bureau zijn gegeven. De drie afdelingen zijn voortgekomen uit de hobby's van Beerta. Als Beerta er niet was geweest, was het bureau er niet geweest. Nog iemand anders? Ja, ik heb nog wel een vraag. Zou het niet goed zijn als de drie afdelingen... op de een of andere wijze in de naam worden opgenomen? Anders wordt de breuk met het verleden wel heel radicaal. Dat kan voor het publiek verwarrend zijn... De naam zou voluit AP Beerta Instituut voor Volkstaal, Volkscultuur en Volksnamen kunnen worden. En dat komt dan ook in het briefhoofd. En op het bord. Kan mijn afdeling daar dan ook niet in genoemd worden? Het middeleeuws bronnenboek is geen onderdeel van het instituut. Huh? Wat is het dan? Het is hier gehuisvest. Betekent dat dan dat ik een eigen bordje krijg? Dat geldt dan ook voor het Volksmuziekarchief. Het Volksmuziekarchief is onderdeel van de afdeling Volkscultuur. Iemand anders? B betekent dat dan dat ik wel een eigen bordje krijg? Nee, er komt één bord met de namen van de drie afdelingen. Nog iemand? Zou, zou het niet aardig zijn om een, een foto te maken van het personeel... als het nieuwe bord is aangebracht? Ja. En die dan aan meneer Beerta aan te bieden? Oh. Omdat hij er niet bij kan zijn. Ja, op de stoep van het instituut. Dat is een goed idee. Wie maakt die foto? Nou, dat wil ik wel doen. En wanneer doen we dat? Dat zou dan het beste op de verjaardag van meneer Beerta kunnen. Dan kan ik. Laat iedereen zorgen dat hij er dan is. Dat was het? ja. Moet er helemaal niet over gestemd worden? Nee. Iemand anders nog iets? Dan sluit ik de bijeenkomst. Dat was dan weer een nummertje balk. Vroeger? Ja. Hoe is het nou om uit je nieuwe huis te komen? Ik moet er nog wel aan wennen. Jij hebt moeite om aan iets nieuws te wennen. Ja. Eigenlijk zou alles altijd hetzelfde moeten blijven. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het ook altijd een ramp als er weer nieuwe mensen op het bureau komen. Je hebt er toch wel om gedacht dat Chitske een abonnement heeft? Ik denk overal dan. Bovendien gaan er op zo'n kaart maar zes personen. Geinige tas is dat. Hoe kom je daar nou aan? Dat is een motortas van het Amerikaanse leger. Dat heb ik vlak na de bevrijding gekocht. Die is 34 jaar oud. Dat is nog ouder dan ik. Als je oud ja. bent, dan is je tas ook oud. Ik heb gisteren nog geprobeerd om bij de VVV informatie over die musea te krijgen, maar ze hadden niets. We kopen daar wel een gids. Je bent vroeg. Ik heb het trein eerder genomen. We hebben afgesproken in de voorste wagon, hè? Ja, hoewel, hij die daar tegen is. Ja. Waarom is hij die daar tegen? Omdat daar de meeste ongelukken gebeuren, zeker. <laughs> Ik heb hem maar niet verteld dat we daar gaan zitten. Maar als we straks een ongeluk krijgen, dan hang je. Dat zien we dan wel weer. Joop hangt al uit het raampje. Deffo, opschiet alsjeblieft. Miabella, miabella, miabella, miabella, miabella, miabella, bello bello, bello. He? jullie maken ook geen haast, zeg? We hebben nog vijf minuten. <laughs> altijd nog nooit zo vroeg geweest. Ja. Als wij samen deze trein namen om naar Boesman te gaan, noemde ik altijd maar aanlopen wanneer de conducteur floot. <laughs> um, ik heb gisteravond de rijwielstalling gebeld. Ze zullen zeven fietsen voor ons vasthouden. Heb jij Boesman nog gewaarschuwd? Mm, dat wou ik maar riskeren, anders wordt het meteen zo'n officieel bezoek. Zoveel tijd zullen we toch niet hebben? Als we ook nog naar Schoonhoord moeten. Daarom. We gaan jongens! Jippie! <laughs> nee. Waar ligt Tjitske eigenlijk? Tjitske! Tjitske! Tjitske! Ze heeft het gehaald! Ga je nou zitten eten? Je bent ook een vreetzak, zeg? <laughs> Ik heb nog niet ontbeten. Wat je dan met rozijnen? Ik dacht dat je zo zuinig was. Pas was een goedkope aanbieding. Zal ik je eens laten zien hoe we fietsen? Houdt vast. Um, je mag ook wel eens een nieuwe kaart hebben. Hij is niet meer van de jongste. Hoe oud is hij? Um, uh, 1958. Nou, dan weten we wat we je geven kunnen als je weer jarig bent. Hier is, uh, hier is Emmen. Mm -hmm. Hier ligt Barger Composchum. Hier woont Boesman en hier ligt Schoonhoort. Hoeveel kilometer is dat, denk je? Vijftig. Oh, dat is niks. Dat doen we in 2,5 uur. Maar we moeten ook nog twee musea bezoeken. Nou, we zeggen drieënhalf uur. We beginnen om half elf, dat is twee uur. Dan hebben we nog zes uur voor de musea en om te eten. En het bezoek aan Boesman. Een nou, half uur. En hoe wou je nou fietsen? Um, hier is het station. Dan zo die schuine straat naar Angelslo, Barger-Oosterveld, Smilveen, Barger-Compassicum, langs het kanaal naar Boesman door het Veen. Diezelfde weg die we de laatste keer gefietst hebben toen we van Boesman kwamen. Naar Valte, dijk, langs het Oranjekanaal, Schoonoord en dan terug over Noordsleen. Mooi. Goed? Ik vind het wel goed. Daar komt de conducteur.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 Zijn we verdwaald? In ieder geval staat die auto weg er niet op. Ja, wat heb je nou als je geen nieuwe kaart wil kopen? Ja, ons land wordt verpest. Gert, geef mij eens een steuntje. Dan ja, ginds gaat hij verder een beetje naar rechts. Nou, dan moeten we er maar overheen. Gert, Dat kan ik zelf wel, hoor. Ja, dan lief? Ja, graag. Als je het mij vraagt, heeft u weg niet eens zin. Er rijdt werkelijk niet. Omdat hij nog niet in gebruik is, natuurlijk. Oh nee, natuurlijk. Dat is wel weer verschrikkelijk stom, hè? Dat is weer geen beste beurt. <tie> Hoe gaat het tegenwoordig met je yoga? Oh, dat doe ik al lang niet meer. Nee? Ik Vond het zo slow, toe.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 Daar hebben ze zelf niet in gewoond. Vlak na de oorlog was hier nog Veen. We zijn hier toen een keer op de fiets doorgekomen. Toen was het hier heel armoedig. Die huizen waren net holen met de deuren open.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 Ja, hoezo? Nee, zomaar. En um, Boesman is een boer. Of was een boer. Want nu heeft zijn zoon het bedrijf.